Vaak zie je de moeders aan het station, die stil in een hoekje staan gewinnen. Laag nooit als je die wagen ziet staan, je kunt hen gerust wel betreuren. Alleen wat hij heeft gedaan Kan morgen mij ook gebeuren Wat is er niet verreet als je loopt langs de straat En overal zie je die weelde Dan loop je te denken. Hoe mooi rijk te zijn Wat arm zijn wij dan toch misdeelden En als soms je kinderen vragen om brood Je kunt hun ook dat niet eens geven Dan steelt je maar Want het is voor je kind Dat heeft toch het recht om te leven, lach nooit als je die wagen ziet staan, je kunt hen gerust wel betreuren, denk maar.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 Hij wordt echter niet met die wagen vervoerd Maar in zijn eigen auto gereden Lagen ooit als je die wagen ziet staan Je kunt hem gerust weg Denk maar